Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NMS op 3. Johannes A, de hoofdverdachte van rellen bij een zalencentrum in Den Haag begin dit jaar... moet vier jaar de cel in. In dat centrum was een bijeenkomst van voorstanders van het regime in Eritrea bezig. En tegenstanders kwamen dat met geweld verstoren. Onder aanvoering van A, zegt de rechter. Hij had bij de ongeregeldheden een leidende rol. Hij heeft stenen richting een ME-linie gegooid... Ook heeft hij samen met anderen brand gesticht aan een touringcar die volledig is afgebrand. En twee medeverdachten moeten vier maanden de cel in. Bij de Israëlische luchtaanvallen op Libanon zijn sinds vanochtend zeker 50 doden gevallen. En ook zijn er meer dan 300 mensen gewond geraakt. Onder wie vrouwen, kinderen en ook artsen. Het zijn de zwaarste bombardementen in jaren. En volgens correspondent Daisy Moore is er in Libanon nu veel onrust. Ik sprak net iemand in Tier, de zuidelijke havenstad. Daar horen ze constant ambulances die af en aan rijden... Mensen die hun auto's gewoon maar op straat hebben achtergelaten, gevlucht zijn voor de bombardementen. Mensen die proberen veiliger gebieden te bereiken. Heel veel chaos en heel veel paniek. Het Israëlische leger waarschuwt ook voor aanvallen op huizen waarvan ze denken dat er wapens van Hezbollah liggen opgeslagen. En dan nog dit. Twee tijgers die lange tijd in Noord-Holland werden opgevangen... hebben er een flinke reis achter de rug zitten. Van Annapalona naar Kazachstan... Want daar wordt sinds 2012 al gewerkt aan het laten terugkeren van Siberische tijgers in het wild. Robert van Stichting Leeuw is net aangekomen in Kazachstan samen met Kuma en Bodana. Kuma die kwam uit Italië, die is ooit in beslag genomen door de overheid van uh, Italië. En daarvan is hij toen naar een safaripark gebracht. En Bodana komt uit een Duits dierenpark. En dat was een uh, raszuiveren en is een raszuiver Siberische tijger. Ja, de twee worden uitgezet in een natuurreservaat, maar hebben daar nog wel een binnenverblijf. En het is de bedoeling dat de twee tijgers over ongeveer een jaar jonger gaan krijgen. Die, en die zullen nooit mensen gaan zien en gaan echt in het wild leven. Het weer en nog vanmiddag zijn er droge periodes, maar kan tussendoor ook nog een buitje vallen. Het is een graad of 19. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate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 Makes me say, Oh my Lord, thank you for blessing me. What a mind to run and too me to it feels good when you know you're down. A super dope homeboy from the Oakdown, and I'm known as such. And this is beef. You can't touch. I told you, homeboy, you can't touch this.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 Touch this. You can't touch this. You can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. Every time you see me, the hammer's just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 ja, ik moest er wel uh, mee begonnen beginnen, uh, dames en heren, uh, tegenover mij. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik mee. kon naar je zien toen ik binnenkwam dat je die plaat in je hoofd had. Ja. had Zo'n rare vorm, dat gezicht. Ja, een beetje uh, la, Ik ben blij dat hij eruit is. Ik denk dat hij tegen een hamer houdt. Uh, als een soort, soort hamer. Uh, ja, dank jullie wel. Als je wil uh, kijken naar uh, Fred Heij. Hij is te zien op uh, www.zvm-live.nl Mooi shirt ja. heb je aan, uh, Frit. Ja, mooi, hè? Ja, zeker. Dat is, uh, speciaal voor jou gedaan. Dus. Ja, no, het is toch <laughs> ik vraag het is me, niet te geloven. Ik, ik vraag me iets af en ik denk dat de luisteraars zich dat ook afvragen. <laughs> Waarom hebben jullie een rode plop en ik een zwarte... Ja, want wij uh, ja. Ja, hebben onze eigen plop, hè? Ja, wij hebben onze eigen plomp, ja, inderdaad. Dat, uh, dat is, Heb je die gekregen uh... bij Bezoek Jan Plopsaland? Aan <laughs> ja, ja, ja, zoiets. Hè? Ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> nou ja, als ah, je denkt van... Uh, <laughs> van uh, wat is dit voor speciale standvoort op zaterdag? Nou, dit is een zandvoort uh, voor jou. Ja, We betreffend. zijn weer uh, vijf uur lang met Fred Heij... Ja. van Entertainment Veel... en Dolly Tempierik van... Even geen rust aan de kust... en vele andere programma's. Ik laat me soms uitlenen, hè? Precies, op bezoek bij...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 Een inbreng. Een inbreng. Ik, ik ben bang dat Fred helemaal niet aan bod gaat komen. Oh. Deze... Nee, want, want er zijn heel veel nieuwtjes uh, oh, te, te er melden. Is, er is zo verschrikkelijk veel te vertellen. Maar dat gaan we gewoon tussen de bedrijven doordoen. En, um, want ik ken dit format natuurlijk niet zo goed. Uh, wat, wat jullie nu hebben. Dus ik laat me door jullie verrassen. Maar ik heb een uh, evenementenagenda meegenomen. Met allerlei leuke dingen die ons te wachten staan. Nou, allerlei nieuwtjes. We gaan weer kijken natuurlijk welke dieren... in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 Tegenstander uit Edam. Dus uh, we gaan zo bellen met uh, Edam. Met uh, Piet Pijper die uh, daar verslag doet voor ons. Spannend. Zeker. En heel veel lekkere muziek ook hè? Ja. ja, ja. ja. Oh, nog. Wat, wat heb, wat heb wat jij meegenomen? Ik er helemaal niet meer op gerekend? Wat, wat heb jij meegenomen Fred? Ja, ik heb een beetje uh, toch wel een uh, jaren tachtig uh, uh, ja, bij elkaar uh, samengesteld zeg maar. Oké. Okay, ja, ik zit er ook wel een klein ja. beetje in hoor.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 heb nooit genoeg Het gaat op rood Voel me net el Pacino Als ik het weer verkloof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 Het mooie weer hoort ook een beetje reggae op de radio natuurlijk. Nou hebben we hebben bij deze gedaan hè. De velers waren dat met Steered Up. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter.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 En ja, we gaan richting de herfst. Zeker. Of we willen of niet. Ja, nou, dan, de, uh, de ux kunnen er weer uit. De ja. ux. Ja, ja, ik denk ja, dat, uh, het zal jou goed staan, uh, Fred. Ja, maatje, maatje 47. 47 ja, van, ja, van ja, de ux. Ja, ja, ja, ja. Neem dan ook die, die originele bruine. Of ja, uh, wordt het roze ux. Ja, uh, dat ik zeg altijd, uh, het roze randje. Uh, <laughs> het roze randje. <laughs> het roze randje. Nou, ja. Laten, laten wij het roze randje maar weg. Zeker. Nou, ja, dat was het weer. Rico weer. Uh, dan kan je het uh, naar, uh, zoeken op. Uh, ja. uh, Google, daar vind je hem vast en nee, zeker. Da, nee, dat vind je niet. Oh, dat vind je helemaal niet. Nee, nou ja. dat vind je niet. Moet ik je even Dolly niet. bellen hoe dat uh, terecht is gekomen. Ah. <laughs> Hier ah. heb ik het 06-nummer van Dolly tempier. <laughs> nee hoor, dat doen we niet. Het is via wordpress.com. Oké, okay, dankjewel. Hier is propaganda. <laughs>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 de Sinterklaassen-intocht op 17 ja, november. Ja, ja, ja. ja, die zoeken sponsors. Die zoeken ja, sponsors. Ja. En dat de ijsbaan er weer aan gaat komen. Dus ja. ik denk, en nu is ja. het gebeurd. Je hebt, de je, je hebt je meid aan... er al besteld, uh, Rob? Ja, He? ik heb de meid er al besteld. Uh, okay. Ja, dat komt, dat komt helemaal goed. Nou, ze baart nog. Zo, zo bestaan. Ja. ja, de baard in mijn keel. Uh. Je weet het maar nooit, hè. Nou ja, in ieder geval komt dat er uh, allemaal weer aan. Dus, uh, ja, ja, dus de schaatsen kunnen weer uit het vet. Zo is het. Uh. Ja. Nou ja, als het naar Rico ligt, uh, nog even niet hoor. Want houden nog wel even tussen nee, een, gehoor... een of 16, ik, ik denk heb ik. heb altijd gehoord dat je goed voorbereid en ijs moet wonen. Ja, dat is ja. een hele leuke. <laughs> <laughs> Zeker weten. En uh, ja, je had het over een mooie uh, American Sunday uh, ja. evenement. Ja. Maar we hebben ook volgend uh, weekend een uh, mooi evenement op het circuit. De EV Experience. Oh, ja, die, en dat uh, zijn de uh, elektrische uh, auto's uh, zeg maar, die dan uh, daar uh, gaan uh, rijden. Ja. En uh, op zaterdag is de publieksdag. En dan kan je ook zelf een uh, elektrische auto gaan uh, besturen. Ja, of maar... een, uh, of een brommer of uh, wat anders. Een elektrische fiets. Ja. Een vetbike. Het is uh, allemaal aanwezig uh, tijdens de EV-experience. Allemaal elektrisch. Niks op batterijen. Niks op batterijen. Allemaal nee. elektrisch. en uh, <lacht> ga ik win achterop. <lacht> Windmallen achterop en uh, gaan. Even serieus. Volgend, uh, <lacht> volgend weekend besteden we daar bij Salvert op zaterdag uh, uitgebreid uh, aandacht uh, aan. Kijk. De EV-experience van 2 tot 5 uh, uur.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 mm We hadden het er net over bij uh, Zandvoort op zaterdag. En de zomer is uh, voorbij. Uh, we gaan alweer aan uh, de schaatsbaan. Ik uh, in het centrum en uiteraard ook... Uh,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 Ik keek naar het scorebord en dat stond op 0-1. Dat betekent uh, Zandvoort zonder 5 minuten met 1-0 voor. Dus al in de vijfde minuut. Dat was heel mooi natuurlijk. Achteraf heb ik gehoord dat is een, een doorzet goal geweest van onze Nigel Berg. Weer terug van vakantie gelukkig. Die is er. En uh, in de tiende minuut is uh, het zelfs 2-0 geworden voor SV Zandvoort. En dat is een, een afslagen corner. En die werd uh, vanaf de rand van de 16 door onze jeugdspeler Dani Bakker... Uh,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 En, en Carsten Vries is erbij. In de voorhoeders twee, twee broedjes vertoet. En dan uh, Dani Bakker niet te vergeten. Nou, mooi team uh, op het veld. En een uh, mooi begin ook van ja. de wedstrijd vandaag natuurlijk. Bij mij zijn we missen nog wel een paar spelers. Onze Fernando Lewis. Die over twee weken weer in het land gaat spelen tegen Haiti. Arba Rooba tegen Haiti. Twee wedstrijden in de conference cup. Die, uh, die is er niet bij. Die is geblesseerd. En uh, ook uh, Dani... Uh,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 Real to your touch -take.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 Ja. Tot vijf uur en dan mag jij het overnemen daarna. Ja, nou, ja, leuk. Mooi plan, <laughs> toch? En Dolly mag het helemaal niet overnemen. Je moet het doen met onze muziek. Ik heb het al overgenomen, jongen. Heb je niet eens in de gaten? Oh, oh, dat, krijg, dat krijg je ook betaald. Oh, ja. You... ja, ik stuur I'll straks een factuur. Oh, ja. oh, lekker dan. <laughs>